12 uur. Het NOS-journaal door Megens. Goedemiddag. Nog geen tekenen van terugtrekking Syriës leger. Ook Kamer wil opheldering over betere bescherming van schuldenaars. En Nederlandse bedrijven moeten minder afhankelijk worden van bankleningen. De komende uren wordt het vanuit het westen geleidelijk droger. Het westen maakt dan ook vanmiddag de meeste kans op wat zon. De temperatuur stijgt naar ongeveer 13 graden. En verder staat er een stevige zuidwestenwind. Morgen begint de dag vrij zonnig, later krijgt bewolking de overhand... en dan ontstaan er wat buien en aan de temperatuur verandert morgen weinig. <totstuk> te beginnen in Syrië, het staakt het vuur daar lijkt niet te gaan werken. Toch zegt de Syrische regering tegen Rusland... dat er begonnen is met de terugtrekking uit een aantal steden. Vandaag is de deadline voor het inwerking treden van het vredesplan van Kofi Annan. Midden-Oosten-correspondent Sander van Hoorn. Sander, waarop baseert Syrië die berichten over terugtrekking? Wat voor verhaal hebben ze erbij? Ze hebben het verhaal erbij dat ze wel degelijk begonnen zijn met het, uh, het terugtrekken. En uh, ja, ik, ik, ik kan me zo voorstellen dat als er al een heel jaar gevochten wordt in Amsterdam, en je trekt vervolgens je troepen terug uit Afrika... Dat het weinig zoden aan de dijk zet, dat zullen in elk geval de Syrische oppositie zeggen. Die, uh, in dat er vandaag wel degelijk weer aangevallen wordt. En uh, de Syrische regering die zet daar dan weer tegenover dat ze ook wel degelijk wat uh, politieke gevangenen hebben vrijgelaten. Dat ze wat journalisten het land binnen hebben uh, gehaald. Met andere woorden zegt Syrië, wij zijn serieus, wij willen vrede. En Rusland hebben ze daar in elk geval van overtuigd. Want de Russische minister van Buitenlandse Zaken die vandaag sprak met zijn Syrische collega... die zegt, uh, ook de Syrische oppositie moet zich nu gaan houden aan dat staakt het vuren. Hm. Wat voor spel gaan wij nou vandaag zien, Sander? En, uh, wat voor bewegingen, maar vooral ook beweringen, uh, zullen er over en weer gaan komen? Nou, ja, als je het een spel wil noemen in die beeldspraak... zou je het Zwarte Pieten moeten gaan noemen, uh, het staakt het vuren. Ja, niemand gaat ervan uit dat het uh, gaat werken de komende dagen. Dus wie gaat daarvan de schuld krijgen... En dat spel uh, tussen de oppositie en de Syrische regering... dat zul je ook op internationaal niveau uh, gaan zien. Rusland blijft achter Syrië staan. Amerika, Europa en de Arabische landen... die doen dat heel nadrukkelijk niet. Maar het probleem vooralsnog is... Er is geen alternatief. Uh, gewapend ingrijpen is niet aan de orde. Geen van beide partijen is zelfstandig in staat om het conflict te beëindigen. Dus uh, het plan van Kofi Annan, die vn gezant wat zo moeizaam van de grond komt, of misschien wel helemaal niet van de grond komt, het is op dit moment het enige plan wat er is. Ja, ja, ja je zegt misschien helemaal niet van de grond komt. Kunnen we al concluderen dat het mislukt is of is het daarvoor nog te vroeg? Nou, op dit moment wel, maar kijk, iedereen hoopt dat door een of ander mirakel het alsnog gaat lukken. Dus we zullen de komende dagen uh, zien dat iedereen het wel een kans geeft, misschien tegen te weten in Sander van Hoorn, dankjewel. Nederlandse bedrijven moeten minder afhankelijk worden van bankleningen. Ze moeten andere methoden gaan zoeken om aan geld te komen. Dat zegt Boelestaal, hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Er zijn alternatieven nodig, omdat banken door de strengere kapitaaleisen minder speelruimte krijgen. Dat zei Staal vanochtend in een gesprek met Sven Kokkelman in het radioprogramma Goedemorgen Nederland.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 dat is er volgens staal kennelijk ingeslopen. In het buitenland wordt vaker gekeken naar eigen geld, partnerschap of investeerderskapitaal, zegt hij. Politiepersoneel wil gaan staken bij grote popfestivals en bij evenementen. Vanavond praten de politiebonden over eventuele nieuwe acties. Agenten hebben aan de bonden voorgesteld om te gaan staken... tijdens festivals als Pinkpop en Dance Valley... en bij de wielerklassieker Amstel Gold Race komend weekend. Nederlandse politiebond. Ja,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 De overname van kabelbedrijf KW door KPN gaat niet door. KPN ziet er vanaf vanwege bezwaren van de Nederlandse mededingingsautoriteit. De NMA vindt dat KPN een te sterke concurrentiepositie zou krijgen. In één gebied zouden dan alle internet- en telefoniediensten in handen van één bedrijf komen. KW levert digitale radio, televisie, internet en telefonie aan consumenten in een groot gebied, waaronder de regio Utrecht en Den Haag. Gerechtsdeurwaarders willen dat de overheid mensen met schulden beter gaat beschermen. Want steeds meer mensen met schulden zakken onder het wettelijk bestaansminimum. Dat is vastgesteld op 90% van een bijstandsuitkering. Een van die personen die wekelijks moeilijk rond kan komen door schulden... is Nazrin Din Mohamed, een bijstandsmoeder met twee jonge kinderen. Mijn toeslagen die werden opeens ingehouden. En ik ben erachter gekomen doordat ik geen zorgtoeslag ontving. Mm -hmm. En toen de Belastingdienst gebeld... En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 Ook Japan en Zuid-Korea hebben de aanstaande lancering veroordeeld. Rusland spreekt van een veronachtzaming van de VN-resoluties. buurland China roept alle partijen op zich aan de internationale regels te houden. De twee jongens die gisteren in Burm in Friesland zijn aangehouden... in verband met een molenbrand zijn vrijgelaten. De jongens van 12 en 14 hebben een verklaring afgelegd. De politie zegt daardoor nu te weten wat er precies is gebeurd. In verband met het onderzoek wil de politie er nog niks over zeggen. Later vandaag worden na overleg met de officier van justitie meer verdachten opgepakt. De twee jongens die gisteren zijn aangehouden liepen zondagavond in een groepje van vijf tot tien jongeren door Burm. Ze hebben daar onder meer vuurwerk afgestoken. Het lijkt erop dat de brand in de molen is ontstaan door een vuurpijl. Japanse elektronica-concern Sony verwacht een recordverlies. Het boekjaar liep eind vorige maand af... en het bedrijf rekent op een verlies van bijna 4,9 miljard euro. Het is het vierde jaar op rij dat Sony verlies leidt. Het bedrijf verkocht vooral minder tv's... en had last van de relatief dure yen. En ook de overstromingen in Thailand waren een probleem afgelopen jaar. Japanse zakenkrant meldde gisteren dat Sony 10.000 banen gaat schrappen. Het bedrijf zelf heeft daar nog niet op gereageerd. Wereldwijd werken er zo'n 160.000 mensen bij Sony. Met twee zelfmoordaanslagen in Afghanistan zijn tenminste 19 mensen omgekomen. Voornamelijk politieagenten. In de zuidelijke provincie Helmand kwamen acht agenten om... toen zelfmoordterroristen zich opliezen bij een politiebureau. En in het westen van het land, in de provincie Herat... vielen elf doden, onder wie drie agenten.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 Het voetbalseizoen voor Brian Ruiz lijkt afgelopen. De voormalige spits van FC Twente en tegenwoordig Fulham... brak zijn voets in de wedstrijd tegen Bolton Wanderers. en Hij is tot juli uitgeschakeld. Het Europees kampioenschap squash voor landenteams... is het Nederlands Herenteam ingedeeld bij titelverdediger Engeland... Gastland Duitsland en Denemarken. De vrouwen spelen in de poolfase tegen Ierland, Duitsland en Zwitserland. De Nummers 1 en 2 in de pool plaatsen zich voor de halve finales... En het EK is van 2 tot en met 5 mei en het wordt gespeeld in Nuremberg. Braziliaan Joao Havelange is met ernstige hartklachten opgenomen in een ziekenhuis in Rio de Janeiro. Havelange, 95 is hij inmiddels, was oud-voorzitter van de FIFA en daarna lid van het Internationaal Olympisch Comité. Stapte daarop omdat hij in opspraak was geraakt, liep een onderzoek wegens fraude tegen hem. We hebben verkeersinformatie bij de ANWB Jolanda van der Velden. Goedemiddag, Dorot. er staan nog files op de A1. Apeldoorn richting Amsterdam. Allereerst tussen Stroe en Barneveld 6 kilometer. Verderop bij Hoevelaken nog eens 5. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal West en Maarn 7 kilometer. a 28 Zwolle Utrecht tussen Nijkerk en Knopend Hoevelaken 5. Op de A50 Arnhem richting Osvoort Knopend Ewek 2 kilometer. De N226 Leersum-Amersfoort is in beide richtingen tussen Leersum en de aansluiting met de A12 nog dicht. Nog een keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Nog geen tekenen van terugtrekking Syrisch leger. Ook de Kamer wil nu opheldering over een betere bescherming van mensen met schulden. En Nederlandse bedrijven moeten minder afhankelijk worden van bankle bankleningen. Vindt de Nederlandse Vereniging van Banken. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Het is bijna 12 over 12. Zometeen hier op Radio 1, Jurgen van den Berg met Lunch.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Vroege Vogels heeft nu ook het wapen van de verborgen camera ingezet. Het natuurprogramma wilde zo misstanden aan de kaak stellen... in de wereld van handelaren in wilde dieren. Dat gebeurt vaak gewoon via Marktplaats. We bellen zometeen even met presentator Menno Bentveld... die al eens eerder aandacht aan dit onderwerp heeft besteed. Zo kocht deze mevrouw via Marktplaats... Een levende ooievaar. Maar je gaat dus gewoon een ooievaar halen, ja. zoals je een, een, een tweedehands uh, hoogslaper gaat halen... Ja. Ja. Uh, of een tuinparasol. Ja, het is eigenlijk ook te belachelijk voor woorden, maar het kan. 400 euro afrekenen. 400 euro. En, en niemand controleert het. Nee, ook al zou je hem thuis in je toiletpot zetten, niemand controleert het. In het mediaforum zo meteen Melou van Hinten, Volkshand, Vrij Nederland... en Jan Slachten van Omroep Max. En de kandidaat van de Nationale Nieuwsquiz komt uit Amsterdam. En hij heet Bas Voorwinden. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Vanaf vandaag zijn er weer artikelen van gratis dagblad De Pers te lezen. Dat kan via de website iPers.nl en de app van de krant. Zaterdag bracht geen stijlend nieuws dat de Tros de gratis krant zou overnemen. Maar dat wordt van beide kanten tegengesproken. Wel is er een gesprek geweest. Nico Kofferman, de man van Tros-presentatrice Antoinette Herzenberg... die ook betrokken was bij Omroep Link wordt door geen stijl genoemd... als de man die dit project gaat trekken. Maar tegen ons zei Kofferman dat er niks van waar is... en dat hij geen plan heeft om ooit voor de pers of de Tros te gaan aanwerken. Vodafone is vanwege een grote storing al vanaf vorige week woensdag trending topic op Twitter. En het telecombedrijf vindt dat kennelijk niet erg. In een mailtje, gestuurd aan Vodafone klanten, schrijft Vodafone dat ze dankbaar zijn voor alle steunbetuigingen via sociale media de afgelopen week. Ook zeggen ze de onvrede van veel klanten te begrijpen. En het bedrijf wil ook een gebaar maken, maar wat dat is, wordt zo snel mogelijk bekend. Dat staat tenminste in die verklaring. In het overgrote deel van de berichten op Twitter over Vodafone staan trouwens de woorden geen en bereik. Hebben de politici na de affaire John Leerdam niks geleerd dan? Zouden in 1994 overleden republikeinse president Richard Nixon een goede spindokter voor Obama zijn? Lex Uiting, verslaggever van Giel op 3FM, vroeg het aan GroenLinks Kamerlid Ineke van Gent. Barack Obama. Ja. Nu heeft hij een nieuwe spin, dokter. En uh, dat wordt Richard Nixon. Die ouwe rot. Zou hij het kunnen flikken voor Obama? Alles wat Obama kan helpen, uh, zodat hij door kan uh, in de Verenigde Staten, daar ben ik voor. En, en welk, welk, welke eigenschap van de ouwe rot Richard Nixon zou Obama dan kunnen helpen? Ja, dat weet ik eigenlijk uh, niet. Misschien uh, wel dat hij verschillende partijen bij elkaar moet uh, brengen. En uh, maakt hij dan ook gebruik van zijn ruime ervaring? Ja, dat denk ik uh, zeker. Dus dat zullen allerlei en een hele interessante beweging. Ja, Richard Nix in een sluwe man? Nou, ik denk wel dat in deze campagne wel enige sluwheid en enige strategie en tactiek die filijn is en werkt nodig is. Ja, of dit John Leerdammetje van uh, Ileke van Gent ook effect op haar politieke carrière zal hebben, dat moeten we nog even afwachten. Roofvogels, eekhoorns, pythons en zelfs een stinkdier. Dat zijn nou niet dieren die de meeste mensen graag als huisdier willen... maar door een simpele zoekactie op Marktplaats zijn ze gewoon te koop. Ze worden daar in ieder geval op die site uh, te koop aangeboden. Het natuurprogramma Vroege Vogels heeft met een verborgen camera... handelaren gevolgd die deze wilde dieren op Marktplaats aanbieden. Aan de telefoon is presentator Menno Bentveld. Menno, goeiemiddag. Goeiemiddag Jurgen. Als uh, welke vroege vogel had je je trouwens vermond? Uh... Nee, enkele verslaggevers van ons die zijn de boer op gegaan en om te kijken wat particulieren onderling aan elkaar verkopen. Ja. Want in dit geval gaat het niet om grote handelaars die, nou ja, met verkooppapier en alles aan. aan, aan, aan uh, Consument iets verkoopt, maar op marktplaats wordt gewoon door, door, uh, ja, door particulieren uh, aan elkaar verkocht. Maar daar zit bijvoorbeeld iemand die handelt in stinkdieren. Die heeft een stinkdier zelf gekocht. Kijk, dat is het kwalijke. Het zijn mensen vaak met de beste bedoelingen die maar bijvoorbeeld een stinkdier of een eekhoorn kopen... ...of een oehoe of een buizerd of een gier. En dan denken ze leuk voor in de tuin of voor met de kinderen en een, een huisdier. Dat zijn gewoon geen huisdieren. Nee. En daar komen ze dan achter... Ja, en die moeten ze dan kwijt en zetten ze ja. hem op marktplaats? en dan zetten ze op marktplaats en dan koopt de volgende hem weer. En die komt er ook na een jaar achter of na een paar maanden van dit is waardeloos. En dan komen ze allemaal bij Stichting Aap terecht en die moeten ze opvangen. Dat is gewoon geen Het zijn dieren waarvan een klein kind kan zeggen... Uh, dit is geen huisdier, weet je. We hebben helemaal niets tegen een konijntje thuis of een cavia, of een... Uh, noem maar op, boerderijdier als je een uh, grote tuin hebt, maar... Dit is, gewoon, dit is gewoon onzin. En Marktplaats die, die faciliteert het. Ja, precies. Wat mag dat eigenlijk, wat Marktplaats dan doet. Um, een heleboel dieren mogen nu verhandeld worden. Dieren, nou ja, zoals ik net zei, waarvan. Een kind snapt dat het geen huisdieren zijn. Dat komt omdat er al twintig jaar gewerkt wordt aan een lijstje met huisdieren die wel en niet mogen verkocht mogen worden. Maar goed, dat is aan de overheid. Die moeten gewoon met duidelijkheid komen. En Marktplaats zegt al onze tweedehands spullen, want he, het zijn tweedehands spullen, zegt marktplaats, uh, Die wij verkopen, die 7 miljoen dingen, dat mag. En dat mogen wij doorzetten, die, die, uh, die advertenties. Maar ja, wij vinden oh. dat dat, uh, dat ze morele verantwoordelijkheid zouden. Maar moeten goed, nemen. Maar goed, met de wet in de hand uh, mag het dus wat Mark Klaas doet. Ja, maar iets anders nog, je komt via deze advertenties kom je bij mensen terecht die illegale dieren verkopen. Kijk, wij, hebben een paar, wij, wij, wij vinden dat er een paar problemen aan hangen. A, het verlaagt de drempel, je doet impuls aankopen, je bent op zoek naar een tweedehands tuintafel en je denkt, hé, hey, sneeuwuil, ook te koop, die zag ik vorige week nog in Harry Potter, dat zijn leuke dieren. Nou, ja. dat koop je dan. En je komt bij mensen terecht die dieren uit het bos halen. En dat is echt illegaal. En die zetten ze op marktplaats. En die, die ja. doen ze bij hun in een kootje. En dan zeggen ze, hey, nou, die, die zetten ze soms niet eens op marktplaats, maar je komt er terecht. Voor een eekhoorn, zeg maar wat. Ja. Dat mag dan, officieel. En je ziet een zanglijn. Ja, ja, precies. Ja, ja. Zij, ik begrijp dat die handelaren, uh, want daar zijn jullie dus denk ik wel op gestuurd, die zijn ja. niet blij natuurlijk met die uitzending van, nee, van vanavond. Nee, die zijn er niet blij mee. En wat nee. betekent dat? Uh, nou, dat ze ons uh, heel duidelijk hebben gemaakt dat ze er uh, niet blij mee zijn. Jullie zijn bedreigd ook echt? Uh, ja, dat, dat, klonk niet, uh, dat klonk niet heel fris. Nee. Ja. En, en toch gewoon uitzenden? Uh, nou, gewoon. Kijk, we hebben natuurlijk, zoals, zoals het hoort, we hebben contact met ze opgenomen. We hebben verteld dat ze in de uitzending zitten. Ze mogen nog reageren. We wilden nog wel een keer bij ze langs komen met de camera. Nou, dat willen natuurlijk de meesten niet. En uh, ja, zij worden natuurlijk, uh, nou goed, onherkenbaar in beeld gebracht. Maar ik kan me voorstellen dat als je jezelf herkent, dat je je in je hand gezet voelt. Het, kijk, het gaat ons nu ook niet per se om al deze individuen. Het gaat ons erom dat marktplaats dit mogelijk maakt. Het gaat ons erom dat die dieren die je daar ziet... En niet om die, uh, nou ja, die paar mensen, die moeten er ook mee stoppen. Maar we vinden nu in eerste instantie, marktplaats moet het niet zo makkelijk maken. En zich niet verschuilen achter, uh, achter de wet. Ja. Goed, Menno, dankjewel. Vanavond is het te zien. Uh, tien voor half acht op Nederland 2. Vroege vogels. Oké, okay, Jurgen. Hoi. Bye. De omroepen die moeten dan misschien wel 400 miljoen euro bezuinigen. De Avro heeft een goudmijn in handen die uitkomst kan bieden. De omroep heeft het 90 jaar oude archief opengesteld... om zo fragmenten te verkopen aan andere mediabedrijven. Zo zijn er verschillende unieke optredens van Top Pop en ook het North sea Jazz Festival terug te vinden. Bijvoorbeeld een David Bowie die met een slecht gebit dat wel Heroes zingt. Het Amerikaanse productiebedrijf Warner Brothers heeft al een clipje van de band The Carpenters uit 1974 gekocht voor een nieuwe film met Johnny Depp. En daar heeft Warner volgens de Afro goed voor betaald. Het archief is trouwens te vinden op www.afro.tv. Hoe gaan scholieren eigenlijk om met het nieuws? De populaire website scholieren.com heeft de handen ineengeslagen met een onderzoeksbureau om dit uit te zoeken. Hoofdredacteur Simon Steenhuis over de belangrijkste conclusies van het onderzoek. De belangrijkste conclusie dat scholieren behoorlijk mediawijs zijn. Althans, mij viel het uh, erg mee. We hebben deze scholieren een, uh, een stelling voorgelegd. Een journalist vertelt altijd de waarheid. Let op altijd. Uh, daar is uh, slechts 9% van de scholieren het mee eens. En wat me verder uh, opviel, is dat ruim de helft, dus 53% van, uh, van de duizend scholieren die, uh, die eraan mee hebben gedaan, de reputatie van het medium in het achterhoofd staat. Vindt Steenhuis dat scholieren dan echt mediawijs zijn? De indruk die ik krijg uit dit onderzoek is dat ze zeker mediawijs zijn. De scholieren die houden de reputatie van het medium in, een a in het achterhoofd. Ruim de helft van de scholieren checkt. Ze kregen informatie ook wel eens op een andere plek. Niet zomaar iedere journalist dat altijd vertrouwd, maar Dat lijkt me heel... Uh... Heel gezond. Bijvoorbeeld, Poonieuws, dat is een programma wat behoorlijk goed gekeken wordt door scholieren. Maar de meesten daarvan hebben ook in de gaten dat dat niet het meest serieuze nieuws is. Goed, dat hebben ze dus wel door, Poonieuws. En verder vertrouwt minder dan de helft van de scholieren de berichten in de gratis dagbladen Metro en Spits. Het NOS-journaal en Nieuwsuur zijn volgens de scholieren het meest betrouwbaar. Tegenwoordig gebruikt bijna niemand meer een telefooncel, maar in New York hebben ze daar iets op bedacht. Vanaf volgende maand zullen namelijk 250 telefooncellen worden voorzien van enorme touchscreens. New Yorkers en toeristen kunnen daar gratis informatie vinden over het openbaar vervoer, restaurants en andere bezienswaardigheden. De touchscreens zijn extra stevig en ook waterdicht en zullen in de toekomst worden voorzien van Skype. Oeh. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Vandaag precies tien jaar geleden werd het Niot-rapport... over de val van de enclave Srebrenica gepresenteerd. Toen minister Pronk van de PvdA daarop lekte dat hij wilde aftreden... omdat hij vond dat het eerste kabinet Kok rond Srebrenica had gefaald... was een val van het hele kabinet niet meer te voorkomen. Een dag later ging Wink Kok dan ook naar de Tweede Kamer. Zojuist heb ik aan Haar Majesteit de Koningin... het ontslag aangeboden van het voltallige kabinet... Ik kan iedereen recht in de ogen kijken. Ik heb steeds naar eer en geweten gehandeld. Die overtuiging had ik en heb ik nog steeds. Tegelijk ben ik van mening dat het onvermijdelijk en nodig is dat politieke consequenties worden verbonden aan de opeenstapeling van internationale en nationale tekortkomingen. Het is het tegendeel van een makkelijk besluit, maar het is wel nodig.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 Opvallend was dat, uh, hoewel het kabinet viel... de lijsttrekkers van de meeste politieke partijen... groot respect hadden voor het besluit van de vertrekkende premier. De meeste partijen noemden het aftreden van het hele kabinet verstandig. Lunch met Jurgen van den Berg. We beginnen alvast aan ons mediaforum vandaag met Melu van Hintum... journalist bij Vrij Nederland en de Volkskrant... en Jan Slachter van Omroep Max. Jullie moesten net allebei ontzettend lachen... om uh, de zoveelste grap van dat programma van Giel Beelen. In dit geval dus met GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent... Over Richard Nixon. Ja, dat is toch erg. We hadden, eerst hadden we boekensteintjes Nou, nu krijgen we leerdammetjes. En uh, uh, nou ja, ik ben benieuwd uh, hoe, hoe dat, dat doorgaat. Ja. Hoeveel hoorde, mensen houden we over? Je hoorde wel een soort van glimlach in haar stem. Ik weet nou nog steeds niet of ze nou echt mee zat te kletsen van nou, ik doe maar net alsof. Ja, of of dat, nee, zo... dat, dat lijkt me veel te riskant. Ja, Het lijkt me veel te riskante strategieën om die te volgen. Dan moet je toch op een gegeven moment een, een, een, een grap maken met een zodanig karakter. dat duidelijk is dat je weet uh, dat je in de maan ja, wordt genomen. Nou, je mag toch van haar verwachten dat ze weet dat uh, wie, wie, überhaupt wie Nixon is. En dat hij dood is. En dat hij dood is ook, ja. Ja, ja. ja ik heb het zelf ik heb het ook een keer gehad op bezoek. Uh, <lacht> ik zal hem gelijk hier... Niks nou wil. komt er, nou Gent. komt er. Nee, nee, nee, nee, <lacht> ging over een programma, of ik dat al gezien had. En toen zei ik eerst van, nou nee, ik weet het eigenlijk niet. En toen daar is het heel veel om dan toch te roepen van... Ja, misschien wel heb ik er iets over gelezen, weet je wel. Ik bedoel, ik bedoel het was een Engels, Engelse titel, als ik me dat goed kan herinneren. En voor de rest is het er ook niet verder op ingegaan. Maar ja, dit is wel pijnlijk hoor. Ik bedoel, Richard Nixon, uh, weet je wel, dat... Maar goed, ja, ik ben heel benieuwd hoe ze daar... Als ik haar was, want dit is natuurlijk al eerder opgenomen... Ja, ja, ja. had ik het al naar buiten gebracht. Had ja. ik al een voorschot genomen op ja, van... Precies. Ik heb een, een uitglijdertje gemaakt. Ik heb ook een leerdammertje. Ja, goed, het is niet anders. Nee. Jan, hoe werkt dat eigenlijk? Want jij bent dus als een keer door die Lex benaderd. Uh, komt hij echt naar je toe en zegt van, ik ben van Giel en ja, ik heb... Het was, het, het was, uh, oh, was volgens Of was het mij... dezelfde jongen weer? Ja, ja, ja, ja. Het is oh, die jongen, jongen. Die heb je nou toch vier keer uitgeprint ja, op ja, je bureau het bureau liggen. Ja, maar, maar bedoel... dat vond ik grappig. We hadden hem vorige week ook even aan de telefoon. Maar hij zei, zei ja, die, die mensen zijn zo nee, druk met zichzelf die, bezig. Kijk alleen maar hier naar, in die microfoon. En dat is het. Maar hij maakt zich wel kenbaar. Volgens mij was het op de nieuwjaarsreceptie. En hij zei dat hij van... Uh, waar was die van? Volgens ja, van de Vara. En, en ja. een vraag over een programma, zoiets. Ja. En dat gaat heel tussen de menigte door, liep hij ja. daar rond. Ja. En dan valt echt niet op, van dat hij hier probeert iedereen onderuit te halen. Ja, maar hij staat ook heel vaak langs die rode lopen met al die, die, die sterretjes ja. uit films en zo. Ja, die sterretjes. Die, ja, die hier nog een beetje van, ja, misschien, ik weet het niet. Uh, <lacht> ik bedoel, ja, ja, ik zeg het heel eerlijk, ik bedoel, maar het, ging, het was ook niet echt spraakmakend nieuws. Ik had het wel heel erg gevonden als ik Richard Dixon uh, die vraag op die, op die manier had beantwoord. Dat ja. dat, uh, nou ja, hij vertelde ook dat hij. inderdaad dus, nou, vaak hele uh, dingen tegelijk op. Dus er liggen er nog heel veel op de plank. Uh, ja. Hij heeft ook wat namen genoemd. Dus, uh. Nog even over vroege vogels, hadden we het over. Met de verborgen camera. Uh, ja, misstanden via Marktplaats uh, openbaar gemaakt. Wat vind je daarvan mee? Nou, ik vind het een lastige. Omdat uh, ik begrijp dat Marktplaats iets doet wat niet tegen de wet is. Mm -hmm. En uh, Menno Bentveld die zei, ze moeten hun morele verantwoordelijkheid uh, nemen. Nou, dan kan je zeggen in dit incidentele geval zit er misschien wat in. Maar waar ligt dan de grens? Oh, ik zou dit programma dan eerder gebruiken... om erop aan te dringen dat er wel wat uh, gebeurt. En we kunnen nu misschien eindelijk weer een meldpunt oprichten. Nee, maar serieus, er zijn, er zijn natuurlijk plekken voor, uh, voor oude koeien... en voor uitgerangeerde paarden... en voor uh, apen die uh, een uh, proef, uh, zijn geweest, wil ik zeggen. <lacht> maar wellicht... Nee, omdat hij dus vertelde in dat programma van mensen... Hè, mensen die uh, weten soms helemaal niet, die geen weg meer met het dier... Nee. dan zetten dan ze het maar weer op maakplaats ja. om het weer door te verkopen. Misschien zou het dan... Goed zijn voor de time being dat er een plek is waar ze naartoe kunnen. Maar ik vind om Marktplaats op deze manier te nagelen, dat, dat vind ik toch een beetje nou. vreemd. Die, die maken toch de, de fout niet, nee. lijkt mij hoor. Nou ja, goed, ze zijn ook dus nou. naar die handelaar. Want, want dat zegt hij: als je dan als, als, als, als niet vermoedend iemand dan een stinkdier, ja wie doet dat? Maar goed, dat gebeurt dan kennelijk op Marktplaats koopt. Kom je bij zo'n handelaar terecht en die heeft daar dan nog allerlei verboden beesten ook in een hokje zitten die die ook wel aan de man wil brengen. Dus dat proberen ze ook wel in kaart te brengen. Ja, pak dan die handelaren. Ja, ik, ik, ik vind het ook wel lastig hoor. Ze doen nogmaals niks illegaals, wat je zelf ook al zei. En ja, moet ik dan straks ook bang zijn dat als ik stel... ik heb hem niet hoor, maar een oude Mercedes heb van 1954... die het milieu ernstig uh, vervuilt... Uh, loop ik dan ook de kans als ik die aanbied op Marktplaats... om dan ook uh, aan het uh, kruis genageld te worden. Het lijkt mij erg. Maar goed, ik vind, met dieren vind ik het sowieso. Dus ik vind het wel goed dat ze het aan de orde stellen hoor. Ik vind het sowieso sneu als je maar op die manier met mag. dieren omgaat. Alles uh, met dieren is sowieso nooit zo. Heb nee. je nooit een Python via Marktplaats gekocht, Melu? Nee, maar ik vind het wel leuk dat je het zegt. Want ik ben dus wel eens een keer voor een reportage bij, bij mensen thuis geweest in Scheveningen. En het was echt fantastisch. Want ik kon eerst het huis niet in, omdat twee van die vechthonden de trap hadden ondergekakt. Dus daar moest ik even op wachten. Toen kwam ik binnen en toen zei ik tegen die, tegen die jongen. Het was ook heel woest van binnen, want de tafel was allemaal. Er enorme hakken uit en krassen in. Maar dat deden ze nou altijd in het weekend. En ze hadden een ontzettend leuke hobby. De jongen zei: Wil je hem zien? Ik zei: Nou, hij zegt, ik haal mijn hobby even. En toen kreeg ik een boa constrictor om mijn hals gelegd. Gelukkig had ik dat al een keer eerder gehad. Maar hij had boven, ik zal het afronden. Hij had boven in die kamer, behalve ook cavia's en konijnen en zo. Maar zaten ook van die giftige uh, schorpioenen, bijvoorbeeld. Oh, ja, hè? En dat is dan kennelijk wel legaal. Hij had nog meer slangen natuurlijk. Maar ook van die, van die giftige schorpioenen en spinnen en zo. En dat, kennelijk is dat dan wel legaal. Dat ik ook denk van, waar ligt die grens dan ja. ergens? Want dat, ja, als je daar een beet van krijgt, ben je ook dood. Dus hoe die hele dierenhandel in elkaar steekt... daar mag sowieso wel even naar gekeken ja, worden. Janne, je zult er maar naast wonen. En de, de soort dingen ontsnapten. 500, ja, hij had goed dichtgeplakt, zei hij. We hebben ja. 500 en mijn kop. Toch? Die moeten we ja. maar eens uh, gaan ja. optreden. Ja, dan hebben die ook wat te doen. Oké, okay, we praten zo meteen door in deel 2 van het mediaforum. Nu eerst het laatste nieuws. Hier is Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. De dader van de aanslagen in Noorwegen, anders Breivik, is toch toerekeningsvatbaar. Dat blijkt uit een tweede onderzoek. Uit het vorige onderzoek kwam nog naar voren dat hij ontoerekeningsvatbaar was. Breivik zit sinds 22 juli vorig jaar vast voor een bomaanslag in het centrum van Oslo en het bloedbad op het eiland Utoja. Daarbij vielen in totaal 77 doden. Twee forensisch psychiaters die Breivik eerder hadden onderzocht, concludeerden dat Breivik op psychotisch zou zijn geweest. Het Openbaar Ministerie dreigt kroongetuige La S in het liquidatieproces te laten vallen. Volgens de officier van justitie is het helemaal niet meer zeker... dat het OM een lage straf van acht jaar tegen huurmoordenaar Peter La S gaat eisen... nu hij niets meer wil verklaren. Ook de deal van La S met het team getuigenbescherming staat op losse schroeven. Volgens het OM stelt hij onmogelijke eisen. Daardoor verspeelt hij mogelijk ook de beloofde financiële ondersteuning van 1,4 miljoen euro. En na acht jaar is een verdachte aangehouden voor de moord op een Rotterdamse taxichauffeur. De 52-jarige Gerard Dens werd eind februari 2004 zwaargewond gevonden naast zijn auto. En hij overleed in het ziekenhuis. De verdachte van 23 zit vast voor een ander misdrijf. Die was ten tijde van de moord op de chauffeur pas 15. zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Op veel plekken regent het nog, maar geleidelijk laat het in de loop van de middag in het westen van het land op...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 Het wordt woensdag een graad of 12 bij niet al te veel wind uit het zuidwesten. De dagen daarna verlopen redelijk uniform. Er is een aanbod van wolken, zon en buien bij temperaturen die heel normaal zijn in deze tijd van het jaar. ANWB, ah, nee, verkeersinformatie. Er staan nog files op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam... tussen Stroeg en Hoevelaken, 4 kilometer. Stukje verderop bij de afrit Buntschoten, 3. A12, Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal West en Maarsbergen, 4. En de A28, Zwolle richting Utrecht bij Knoop en 2 kilometer. Dit is Radio 1. Lunch. Het Media Forum. Met Jan Slachter van uh, Omroep Max en Medu van Hintum, journalist bij Vrij Nederland en De Volkshand. En die dacht ik, zit hier toch, ik ga gewoon op alles reageren wat nu wordt ja. gezegd. <laughs> Jij wil nog wat over die brijfiek zeggen. Oh. Ja, ik ben ontzettend benieuwd naar uh, wat de gronden zijn om nu ineens wel uh, toerekeningsvatbaar uh, te verklaren. Dat werd, dat werd niet uh, verteld in die maand, dat we dat nog ergens na kunnen lezen. Maar voorlopig kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat dat onder enorme publieke en mediadruk uh, is gebeurd. En uh, nou, ik ben razend benieuwd naar de argumenten, omdat ik toch steeds de indruk heb uh, in deze kwestie. Die, dat uh, mensen denken dat uh, iemand uh, die uh, gek is... niet ook hyperintelligent kan zijn. Mm. Er is dus altijd het argument geweest van... hoe kan die man dat nou zo goed plannen dat, als heeft, hij gestoord heeft... is? Maar je, heeft... kunt, je kunt hyperintelligent zijn en totaal nou. gestoord. heeft niks met elkaar maar te maken. het heeft ook met de strafmaat te maken, volgens mij. Natuurlijk. Of die ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard of toerekeningsvatbaar. <supan> ja, ik, ik, ken, ik ken het Noorse strafsysteem niet. maar ik kan me niet voorstellen dat ze deze, deze man ooit nog uh, loslaten. Dus opgesloten is dus dat hij blijft. Het heeft misschien mee te maken of hij straf krijgt... of ook nog een soort van behandeling... En onder mm. welke condities die wordt vastgehouden... Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar ja. Ja, dat ze me ineens van ontoerekeningstatbaar uitrekeningstatbaar krijgen, vind ik wonderlijk. Ja. Nou ja, ze onderzoeken alles inderdaad. En het uh, ene onderzoek spreekt het andere tegen. Over onderzoeken gesproken. De site Scholieren.com, iets heel anders, heeft duizend uh, scholieren onderzocht op hun mediakennis. Een van de uitkomsten is dat maar 9% het eens is met de stelling. dat een journalist altijd de waarheid uh, vertelt. Jan, wat moeten we daarvan vinden? Nou ja, dat woordje altijd. Ik geloof dat geen journalist hier uh, met droge uh, ogen kan beweren... dat hij altijd de waarheid vertelt. Dat hij af en toe... Bedoel, en, en nieuws is sowieso... En alles wat je aan, aan informatie biedt is natuurlijk heel uh, subjectief. Ik bedoel, er is geen journalist... Die, die, die toch niet op de een of andere manier... zijn of haar mening ergens in een stuk probeert, uh, bedoel... Je vindt dat met de keuze van het onderwerp natuurlijk. Sowieso, de manier waarop je vragen stelt, hoe je het brengt. Ik bedoel, als je echt objectief wil zijn, dan moet je alleen met de feiten komen. En, maar dan heb je ook geen artikel, dan heb je ook geen verhaal. Dan heb je ook uh, voice-overs, hoe dat uh, een nieuwslezer het brengt op het NWS-journaal. Bedoel, je ziet soms toch aan een houding of wat dan ook... wat hij of zij ervan vindt. En dat zul je zelf ook wel eens merken als je een onderwerp behandelt. Dus ik, kan me die, die, ik, ik, ik schrik daar niet van. Melo? Nou, ik, ik, ik, vond het, ik vond het wonderbaarlijk dat er staat: hè, heel boven de persbericht slechts één op de negen. Uh, dat is uh, eigenlijk nog uh, heel erg uh, veel. voor je altijd? Je, het valt jij nog het? mee? Uh, ja, die, je zou natuurlijk een journalist... moet je in die zin nooit uh, vertrouwen... dat iedereen kan sowieso een fout maken. Het woordje altijd, nou ja, dat heeft Jan al afdoende gezegd... maar ook, uh, wat is de waarheid? Ik bedoel, we krijgen natuurlijk altijd een bepaald perspectief... op de werkelijkheid te zien... dat zo goed mogelijk uh, van uh, feiten en argumenten voorzien moet zijn. Maar de waarheid, dat lijkt me iets... dat vind je in de poëzie en de literatuur... maar zeker niet in de journalistiek. Maar... En de wetenschap hoopt het te vinden, maar die komen er ook niet aan. Maar in, in, in, in het onderzoek blijkt ook dat, dat ze aangeven... drie kwart geloof ik zelfs... Uh, dat, dat ze tegenstrijdige informatie tegenkomen. Dus dat betekent wel dat ze het kritisch volgen. Allemaal. Dat vind ik dus wel, de, de, de nieuwsvoorziening vergeleken met 10, 20 jaar geleden is totaal anders. Er komt zoveel ook op hen af. Via Twitter, nu.nl, nou noem het allemaal maar op. Vroeger hadden we de Ochtend en de Avondkrant en het NLV Journaal... en dan nog een actualiteitenrubriek en dat was het. En daar deed je het ook mee. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat nu er zoveel nieuwsvoorzieningen bij zijn gekomen... dat mensen zijn gaan twijfelen. En dat mensen, en dat, heb je, dat heb ik zelf ook. Ik bedoel, wat ik ook lees... Ja, natuurlijk. En, en bijvoorbeeld dat, dat nieuws over de tros en, en, en, uh, de pers. Uh, en de pers. Ja, dat staat dan toch weer ergens. Dat wordt ergens weer opgepakt. Dat wordt bijna als een waarheid verkondigd. Nou, de tros gaat het doen. Toen ik dat gisteren lacht, ben ik het wel gaan checken. Gelukkig hadden er nog niet heel veel sites en nieuwsrubrieken het overgenomen. Maar voordat je het weet, is het nieuws... En het blijkt dus niet waar te ja. zijn. Maar goed, dit, dus het is dus wel goed dat ze het zien. Dat ze heel veel en ja, informatie ja, ja. krijgen. En dat ze zomaar Kritisch, niet uh, alles ja. geloven. Dat lijkt ja. me prima. En, en uh, Jan, want dit is een onderzoek onder scholieren. Wat, hoe denk je, want jullie, jullie achterban, zeg maar, wat, wat oude uh, Nederlander. Hoe zou ja, die ja, zijn? Ik denk dat die zich voornamelijk uh, op de traditionele manier laten voorzien uh, van het nieuws. Uh, het NOS Journaal, de krant... Uh, dus ik denk dat daar men toch wel... dat het percentage wel wat hoger zal zijn. Mm. Denk um, ik hoor. Ik, ik, Melu, jij schrijft voor de Volkskrant. Qua naamsbekendheid uh, mm -hmm. zijn, uh, zijn die vierde geworden in het lijstje. Uh, achter het NOS-journaal, het Jeugdjournaal en de Telegraaf. Het is een mooie plek, toch, voor de Volkskrant in de nou, top 5? Pracht, prachtige plek voor de Volkskrant als je <laughs> mee in de top 5 staat. Ik ben erg benieuwd waar de NRC staat eigenlijk. Heb je dat ook op een briefje of niet? Uh, Nee, ik heb het hier niet. En waar een half jaar dus kunnen geleden kunnen nog even uitzoeken. De NRC, ja, ja, ja zeker. Want ja. er zijn natuurlijk wat... Nou ja, de Volkskrant heeft natuurlijk ook een affairetje gehad, misschien. Ja, zo Waarvan we nog steeds vinden. niet weten of dat... Uh, nee, ja, ik bedoel de, de bedoel... kanaar. Oh, de kanaar. Waarvan wel wie nou gelijk ja, heeft ja, ik zeg dat het een kanar is. Ik weet dat niet hoor. Ik moet zeggen, ik heb degene die daar voor eindverantwoordelijk mm. voor is in Den Haag heel hoog zitten. Ik kan me niet voorstellen ja, nee, dat hij nee, dat op de voorpagina zet als dat niet waar is. Maar... maar vind je dan ook niet dat, bedoel... Maar ik dat ben vind niet ik... van de volkskant, nee, nee, nee, jongens. Ja, goed, ik nee, maar maar af af een stukje bedoel, bedoel, Ik doe <laughs> het in het algemeen uit. Maar dat als je dat zo stellig beweert en, en het wordt tegengesproken. Ik bedoel, dan, men zegt dat het niet kan. Maar dan moet je toch ook met de bron komen. Dan moet je toch ook iets... Aangeven van ja, maar daar heb ik het van. Dat is de Ik bedoel, want nu blijft het zo van 50-50. En dat vind ik zo lastig met dit soort nieuws. Oh, ik heb een betrouwbare bron ja. en die geef ik niet prijs. Maar ja, dan kan ik wel van alles gaan verkondigen hier zo. Ja, en, en dan is het inderdaad, maar dat is misschien, uh, wat ik nu zeg, vrij particulier. Dan vertrouw ik toch op, uh, zoals ik die journalist uh, ken. Ja, jij kent en het. dan zijn er ook anderen van wie ik denk van, uh, als die het zou, zou brengen. Of als het onder dienstverantwoordelijkheid gebracht zou worden, dan zou ik een bij bijzetten. Ja, ja. Maar dan, dan hangt het veel meer aan een persoon. Ja. Ik vind nog wel opmerkelijk uit dat onderzoek dat het NOS-journaal wordt genoemd door die uh, scholieren en RTL Nieuws uh, minder. Ja, dat vind ik ook Ik zou eerder om, omgekeerd verwachten eerlijk gezegd. Maar. Ik vind het mooi dat het, het sneller is ofzo, RTL Nieuws. Ja, of... ik weet niet. Ja, het is anders. Zou jij het ook ja. omgekeerd verwachten? Hè? Nou, ik, ik had eerder gedacht ook dat ze meer ook naar het RTL Nieuws zouden kijken. Uh, het feit dat het NOS-journaal uh, toch wil veranderen, ook om wat jonge kijkers te trekken. Nou, ja. Maar goed, ik vind ze allebei even goed. Hoor. Maar ik ben wel blij dat het NOS en Nieuws erbij staan als meest betrouwbaar. Dat, uh... NS -Slay, NS -Slay. <gif> NSC stond op de twaalfde plaats. Twaalfde plaats? Ja. Nou, ja. dat vind je ook wel onverdiend. Dus... Dan uh, zou, ik ergens mee te maken? zou ik nu toch maar zeggen dat je bij de ja, volkshand ja. hoort. Nee hoor, ik hoor nergens bij. Ik ben ja, gewoon autonoom. Ik vind het stonden voor NRC en dat verdienen ze nou ook weer niet. In diezelfde ja. NRC stond zaterdag een verhaal... over de publiciteit rondom rechtszaken. Strekking is dat criminelen vaak een milde vonnis krijgen... en geweldplegers juist vaker een zwaardere straf... als de zaak veel media-aandacht heeft gekregen. We hebben gisteren trouwens op Tweede paasdag hier een uitgebreid gesprek gehad over uh, de, recht, uh, de, de, de rechtspraak en, en de media... Um, Melu, jij kwam met dat onderwerp bij een van onze redacteuren. Waarom viel jij dit op? Nou, het is natuurlijk super, super opvallend dat je ziet dat de media-invloed op twee verschillende manieren meeweegt. Dat je van de ene kant ziet dat mensen die gefraudeerd hebben en bedrogen en opgelichten, de witte borden criminelen. daarvan wordt gezegd dat als er dat veel in de publiciteit is geweest. die mensen hebben al zoveel reputatieschade opgelopen, die krijgen een mildere straf. Maar ben je gewelddadig geweest? En dat is zeg maar een vorm van agressie en criminaliteit die je meer bij de lage sociale klassen tegenkomen, dat die gewoon niet de middelen hebben om het op een andere manier te doen. Vaak, nou ja, daar kan ik nog een groter verhaal bij houden, maar zie je niet het podium voor. Dan wordt gezegd de uh, maatschappelijke orde is zodanig uh, geschokt. De recht, het rechtsgevoel is zo geschokt dat we de straf omhoog gooien. Nou, dat vind ik wel heel erg kwalijk, want ik vind dat de rechter zijn eigen afweging erin uh, moet maken. En als je ziet dat op deze manier, en dat is stelselmatig onderzocht uh, voor heel veel uits, uitspraken. Mm -hmm. Het gaat niet om uitglijers of incidenten of wat dan ook, maar het is dus op een structureel ja. blijkt dit zo te zijn. Vind ik buitengewoon kwalijk. Ja. Want dat betekent dat je een factor meewicht in de strafmaat, die, die helemaal niets heeft te maken ja. met uh, het delict en de van de nee. dan dus dan hadden dat we... moet je zo niet doen. In, gisteren in dat, in dat gesprek, dat was met de, de, de misdaadverslaggever... Van de, van de Telegraaf, of de rechtbankverslaggever moet ik zeggen... en met uh, iemand namens de advocaten. Uh, maar daar zat ook uh, Reinier van Zutphen, dat is de uh, voorzitter... Van de, uh, van de Vereniging van Rechtspraak, hè, dus van de rechters eigenlijk... in Nederland. Uh, en die zegt, ja, rechters laten zich echt niet... op die manier beïnvloeden. Is dat dan niet waar? Als je dit dan, uh... Nee, dat is dus niet waar dan. Ja, <laughs> wat, wat ik nu net lees, in maar twee zaken... En maakte de strafrechter duidelijk hoeveel strafkorting of verzwaring hij oplegt. Dus daar is het ook echt ook uitgesproken. Heeft hij het meegenomen in zijn vonnis? Het onderzoek zegt dus eigenlijk van ja, maar het is, het is meer aan de hand. Maar dat een ja. rechter het echt ook als zodanig benoemd. Ik vind ook dat een rechter dat dan ook maar als zodanig moet gaan benoemen. ja, Dan heb je het over de motiveringsplicht of, he, van ja. rechters. En daar zijn ze sowieso natuurlijk mee aan het werk. Omdat dat he, ontzettend uh, schamel is. He. Je kunt een krijgen mm. en dan verder hoef je niet de te de weten lips lips waarom willen dat zo meer zo ja, ja. Maar wat, ja. ik, maar wat ja. ik meer... Kijk, dit, dit vind ik dan al... Uh, nou ja, er gaat al alarmbel rinkelen. Als je dan weet dat er ook voornemens zijn om uh, camera's in de, in de rechtszaal uh, toe te laten. En men dan zegt van nee, maar die kunnen die rechters allemaal prima tegen. En uh, ze, ze laten zich helemaal niet overdonderen door uh, die uh, media getrainde uh, advocaten die ze dan voor hun neus krijgen. En dat kunnen ze allemaal prima handelen. Denk nou, als je de krant die op de mat valt, hè, want daar hebben we het dan toch eigenlijk over, al niet goed kunt hendelen. Hoe moet dat dan straks gaan als de camera's hangen? Maar, we, door de hartstikke rechtsongelijkheid krijgen je Als je, weer te, als je witte crimineel bent, dan moet je dus gewoon tegen je advocaat zeggen. Zorg dat er zoveel mogelijk Veel publiciteit, publiciteit komt, want ja. dan ja. krijg je mindere straf. Ja, de publieke ja. opinie is natuurlijk ook zwaar. Hè? Ik bedoel, het feit wanneer er sprake de, is van... een. Van ja, maar dat is natuurlijk wel. Ik, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. We zijn allemaal mensen. Ik kan me er wel iets bij voorstellen dat een recht. Als er in de media heel veel aandacht is geweest voor een man die een kind heeft vermoord dat dat toch wel in de media dat we dan allemaal zoiets wel hebben van ja die man moet levenslang krijgen weet je wat ik doe ja daar maar het... daarvoor hebben we nou een triuspolitica... politica daarvoor hebben we nou onafhankelijke rechtspraak ja, hoe maar... je, dan kan je de mensen ook meteen voor, uh, voor ja de nee maar gooien. ik bedoel ja. in het vanuit het gevoel ik zeg niet dat het dat het terecht ja. is maar ik kan me wel vanuit de beleving en als dat dan in de media zo heeft gestaan wel voorstellen dat mensen daar dan ook wel verwachten dat zo'n man een hele hoge straf krijgt ja en dan verwacht ik van een rechter dat hij in zijn het zaak zijn eigen doet. meritisch ja. beoordeelt ja. Ja. en dat hij gewoon een passende straf uitspreekt ja. uh, dan nog Even het ei van Columbus, de Avro. Uh, ja. Jan, want oh, Katshuis, nog niks, hè? We hebben Helemaal nog niks. niks. We wachten met spanning af. Wat betreft de omroep ook, ja. met name. Ja, ja. ja alles eigenlijk. Hè? Uh, de Avro heeft misschien wel een, een, een gouden uh, ja, bron aangeboord. Uh, met, die, met die archiefbeelden. Daar zitten jullie met omroep. Max, natuurlijk even mee, want je bent nog niet zo oud. <laughs> maar je bent we wel niet. oud, maar niet qua. We archief. zijn wel oud, maar we hebben geen archief. <laughs> maar uh, wat, wat vind je daarvan? Want, nou, ik vind het op zich wel goed. Het, het, het stuk stond in de, wat was het? de Volkskrant. Uh, ja Het is ook niet het ei van Columbus. Ik bedoel, natuurlijk, er is een archief. En daar worden af en toe wel fragmenten gekocht door buitenlandse uh, televisieproducenten. of weet ik voor wie. Er wordt geld uh, meegemaakt. Maar dat is niet. Dat gaat niet om miljoenen. Nou ja. Kijk, waar het mij wel om gaat. is dat ik vind dat het archief. wat alle omroepen hebben. dat het ontsloten moet worden. en dat het voor iedereen zichtbaar moet worden. Want het is inmiddels allemaal betaald door vakantie. door vakantie, zeggen. door de belastingbetaler. En uh, dus dat, dat, dat vind ik wel. Maar nou, ja, dat is ook het gevoelige puntje hierbij. natuurlijk. Want dat ligt weliswaar in het archief van de Avro. He, die prachtige dingen. Met Noordse jazz gedaan. Nou, ja. top op. Vroeger met advissen. Daar kwamen al die artiesten langs. Ik geloof inderdaad dat er een filmpje daarvan uh, dus met de Carpenters uh, voor, uh, voor, voor een film, film. is gebruikt. Yeah. Uh, ja. Warner Bros. Maar, maar, maar als je dus heel doortrekt, zeg je ja, dat hebben we met z'n allen toch eigenlijk betaald? Ja, het moet ook weer terug naar de programma's. Hè. Dus de AVO zegt dat je. Jullie onderling stuk... hoeft niet te betalen. Het ja, dus Is toch alleen voor het... buitenlandse afnemers nee, of, het is, of de... externe afnemers? Mm -hmm. zeggen nee, je nee, dat we hebben een hele belachelijke regeling bij de publieke omroep. Dat gaat als volgt. Als ik een fragment wil hebben van de NCV, want de NCV wil een fragment hebben van mij, dan krijgen wij een fax binnen, dan staat het. Het fragment omschreven. fax ook en, nog, hè? Een fax, ja, dat gaat niet via de oh, mail, dat zin. gaat via fax. Ja. En dat kost dan 100 euro. Maar voordat dat allemaal is opgezocht en mensen daarmee bezig zijn euro. geweest... kost 200. het al 200 euro. Ja. Dus ik vind dat eigenlijk het archief moet worden ontsloten. Zowel voor jou als voor de omroepen onderling naar elkaar. Je kunt wel bepaalde fragmenten blokkeren. Het bewuste fragment van premier Kok... dat hij met die muis over dat scherm gaat. Kun je dat nog herinneren? Nou, dat is geblokkeerd bij de VARA. En daar kun je dus nooit mee komen. Maar ik vind... ja, Natuurlijk, het is mooi dat ze het doen. Maar het, is niet, het gaat geen miljoenen opleveren. Nee, nee. Vind, je dat, vind je dat mooi, die archiefbeelden ook van... Uh... Dat we daar meer mee moeten doen als publieke omroep zijnde? Pff, weet je, ik vind dat heel lastig. Ik heb geen idee. Ik, bedoel, geldt, ik, vind, ik vind sowieso die hele financieringsconstructie... Ik begrijp nooit zo goed dat de lingo uit belastinggeld wordt betaald... en, en, en de kwaliteitsstukken in de volkskant niet. Dus wat dat betreft begrijp ik helemaal niet... hoe dat. waarom bepaalde dingen wel gefinancierd worden en, en waarom niet. En, nou, we, zijn een, we hebben een taak. We zijn een ja, brede publiek omhoog. Ja, dat staat in de Mediawet. Ja, dat ik ook. dat nee, moeten wij dat doen. Dat zal ook wel. Maar, maar als ik, ik kijk niet zo heel veel televisie. Maar wat ik dan zie. Dan denk ik echt van. Betaal ik daar aan mee. Ja. Weet je? Terwijl, ik, terwijl ik wel voor meer dan duizend euro. aan kranten lees. Dan snap ik dat gewoon niet zo ja, goed. En jou kost de publiek op een dubbeltje per dag. Laat ik dan dit statement <laughs> er even maken. En dat zit in je belastingen al betaald. Je hebt het al betaald. Maar we maken natuurlijk ook hele mooie programma's. De nieuwsvoorziening. De actualiteitenprogramma's. Ja, ik moet zeggen. Ik zou gewoon twee, twee Nederlandse zenders max hoor zou ik genoeg ja, dat zegt Maximaal Max, bedoel ik. Nee, nee, nee. Dat is een mooie reclame voor je zaak. Nee, maar iedereen zegt dat. Iedereen zegt dat <laughs> ja. Maar als ik dan vraag welke zender moet er weg? Dan zeg jij bijvoorbeeld nee, nee, drie. Gewoon alle rubbish moeten gewoon uit. Ja, maar wat is rubbish? Al die, ja, al, die, al die wat ik dan zie aan gezellige spelletjes. En voortdurend al die, die de, de, leuke bekende Nederlanders. Die, die voortdurend maar weer overal ja, maar iets op Maar dat is niet waar. Zelfs is in de beeld geheugen geheugentrainer bijvoorbeeld. Wat, ja, moet, dat, op die publiek wat moet dat op die publiek omhoog? Nee, maar het is 5%, <laughs> 6% van ons totale aanbod is amusement. Daar heb je het over. En voor de rest zijn het allemaal andere Miss programma's. Miss ik alleen maar schitterende de de randen van de nacht worden uitgezonden. Ik geloof er geen bal van. Nou, ja, ook al inderdaad... niet meer hoor. Nou. zie je ook wel eens op een mooie tijdstip. Ja, echt waar. Tweede dag, half tien ochtends. Nog even corrigeren: we werden <lacht> gebeld door Simon Steenhuis. Dat is van dat Scholierenonderzoek. NEC scoort qua bekendheid weliswaar een twaalfde plek, maar wordt wel als heel betrouwbaar gezien. Okay. Hebben we hebben echt alles gemeld nu. <lacht> Fijn dat jullie er waren. Uh, meedoen van Hinterman, Jan Slachter. Zometeen Bas Voorwinden, die komt uit Amsterdam, gaat meedoen. Die is er niet. Krijgen we nou. Kun je nog even blijven zitten bij te spelen? Nee, ja, dan kan ik helemaal niet. Dan ga ik af en ze gieten. Dan zeg ik, dan zeg ik tegen Joot en El. Ja, dat is een goeie. Die moet je zo maar mee. Ja, die ja, visie ja. vragen. Echt waar. We gaan, we, gaan, we gaan even wat regelen. We gaan even een pauze muziek. Nou, dat is niet helemaal waar. Een pauze muziek. is een prachtig liedje. Van Of man zijn mensen. won ooit de grote prijs van IJsland. Zestal uit dat land vandaan. Hier is Little Talks.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 Why are you take to the shore?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 to show. Uh, don't listen to Of Mans as a Man, zo heet het clubje dus. En um, Little Talk, zo heet het. Nou ja, geen, geen quizkandidaat die we eigenlijk hadden besteld. Bas Voorwien uit Amsterdam. Hij komt uh, nu onmiddellijk op een uh, lijst te staan. Uh, maar, maar gelukkig hebben we hier twee mensen zitten die uh, zeer goed op de hoogte zijn. <tie> zij, nee, zij, <tie> <uit>. zij, <Lekker. tie> zij fungeren dus als team. Melo van Hinten met Jan Slachter. Uh, uh, dus maakt ook niet uit wie het, het antwoord drukker, heeft. Je mag nog zelfs een beetje overleggen wat je mij betreft. Je hebt de overvallen kamers en je heeft het nou een overval door een microfoon? Kan dat ook? Dat kan, ja. ja. 135 <laughs> punten, dat is de score die gisteren is neergezet. Dus daar moeten jullie je zorgen over heen komen. <laughs> We gaan beginnen met het bepalen van de nieuwsfactor. Wat is dat? Wat de Nationale Nieuwsquiz. Actievoerende politieagenten hebben plannen om te staken... bij grote popfestivals en evenementen. De agenten zijn het zat dat ze nog niets van het kabinet hebben gehoord. Agenten voelen zich onderbetaald en ondergewaardeerd. Politie zet hiermee, minister opstelten van veiligheid nog meer onder druk. Voor, die, met die factor gaan we zometeen vermenigvuldigen. Dus de punten die jullie nu scoren... daarmee gaan we straks in deel 2 van de quiz vermenigvuldigen. Nieuwe stakingsactie dus. Uh, personeel heeft aangegeven te willen staken bij grote popfestivals. En bij welk evenement aankomend weekend? Dat is vraag 1. Wat Is dat die Amstel Gold Race, of niet? Heel goed. Ja, bingo. Dat is heel goed. Pingpop wordt ook genoemd Dance Valley, maar in ieder geval komend weekend Amstel Gold Race. Vraag 2. De stakingen zijn niet de eerste acties van de politie. Ze liggen al langer overhoop met de minister Opstelten over de nieuwe CAO. De bonden willen onder andere een goede overgangsregeling voor de pensioenen. Zij is ook een loonsverhoging. Hoeveel procent loonsverhoging willen zij? Drie. Dat is goed. Gaat hartstikke goed, jongens. Um, Opstelten, de minister van Veiligheid en Justitie, die wil juist de nullijn aanhouden. Vraag 3, dat is altijd een kop uit de krant. Die lees ik voor en dan krijg ik nog drie mogelijkheden te horen waar het over gaat. Hier is die kop, maanden door een hel en dan dit. Gaat dit één over de bizarre bootrace tussen Cambridge en Oxford... die uiteindelijk werd gewonnen door Cambridge. 2, ondanks de deadline voor een staakt het vuren van de VN... Uh, blijven de gevechten in de steden van Syrië gewoon doorgaan. En drie slachtoffers van mister binnen de katholieke kerk... verzetten zich tegen de emotionele reactie van Wim Deetman... over zijn rapport in de Tweede Kamer. Dus maanden door een hel en dan dit. Twee, denken wij. Staakt het vuren van de VN? Dat is, die is niet goed. Nee, nee? het is antwoord één oh, zelfs. Oh. 1. Wat was er dan ook ja, De bizarre bootrace tussen Cambridge en Oxford. Hé, maanden door een hel. Als je laat het Ja, op, ja de training, training, training vooraf natuurlijk. Oh, shit. En dan ja, uiteindelijk verliezen ze. Oh, sorry. Ik mag niet vloeken in een ah. uitzending. Het was een kop uit de NRC. Vraag 4. Cambridge won uiteindelijk in deze 158e editie... van de traditionele Ik bootrace. Het was een bizarre race met onder meer riemen die in elkaar verstrikt raakten... en een Oxford roeier die in elkaar stortte na afloop. Maar voordat dit allemaal gebeurde, vond er al een herstart plaats. Waarom was dat? Valse start, denk ik dan. Maar... Is dat het antwoord? Ja, we zijn niet helemaal into het roeien, vrees ik. Nee, het was omdat een zwemmer de race had verstoord. Hadden we kunnen bedenken. Er was iemand ja. in het water Toch, gesprongen. in het water springen, net zoals het als voor wielrenners ja. hollen en zo. En, uh... de, de stand ja. trouwens tussen die twee ja, sinds 1829 is nu 81 zegers voor Cambridge en 76 voor Oxford. We gaan naar vraag 5. dat is een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Denkend aan 9 april kun je niet slapen. De van Alvanderen. En als je niet slaapt, ja. dan denk je aan 9 april. Dat is een... Waarheid voor heel veel mensen, voor de nabestaanden. De burgemeester van de Alphen aan de Rijn. Hij zit gewoon op zijn telefoon te zoeken. Nee, nee, nee. nee dat is mooi. Maar ik zie nu even naar zijn naam Hoe heet uh, hij ook alweer? Ja, ja daar zat ik nou het. Uh... Nee, ik uh, weet hij nou? Ik uh... weet niet. Hij heeft een brilletje op. Hij is wat ouder. En ik zou hem uh, zo herkennen. Je, staat... zeg maar zijn, zijn, zijn, zijn, je zou hem zo op de marktplaats kunnen kopen. Want dat is een. E e -hoorn, ah, dat uh, niet Ja, niet aardig. Ja, ja, ja. E -hoorn. Oh, een eenhoorn. Ja, e ja, ik help toch een beetje? Oh ja, zwaar. Ja. Ah, ja, daar ben ik allemaal niet. Uh... Uh, die rekenen we goed. De burgemeester van Alphen, inderdaad. Vraag 6. Zo'n 500 mensen wonen de herdenking bij. Welke bekende zangeres? Zong het nummer Heb het leven. Lief tijdens de e spitlist. Dat is ook goed, Jan. Nou, dan zijn we toen aan de laatste vraag. Je Ik wilde nog. risont naam zeggen. <laughs> dat is een grapje geweest, hè, weet je wel. Ja, die is overleden. Ja. Uh, er zijn maximaal vier punten te verdienen met die laatste vraag. Je krijgt de aanwijzingen te horen over een persoon uit het nieuws. En we willen dus weten wie dat is. Als jullie denken te weten wie het is, op basis van de cryptische aanwijzingen... moet je stoproepen, want dan zetten we de puntenteller ook stop. Um, hier komen de aanwijzingen. Over wie gaat dit? Vier. Er is een isme naar mij genoemd. Isme. Drie. Ik wilde dus rood, maar absoluut geen paars. Rood Twee Harry Mens en ik hebben nog steeds contact. Ja, uh, ik hey. kwam graag naar dat programma. Stop maar even. Uh, dat heb ik gelezen. Dat was een politicus. <lacht> uh, pot. Ik heb het gelezen gisteren. Ja. Nee, Dat klopt allemaal. Maar wie, wie, wie was, was dat, dat nou? Die politicus. Uh, die politicus. Het was een VVD'er. Die mooie kale. Pim Fortuyn. Ja, ja. ja ik zou ze denken. Ja, ja, omdat jij ja, ja, ja, denk ja, fortuynisme, dat, ja, ja, dat ja, moet het ja, zijn. Ja, maar, ja, ja. ja. ja. Nee, precies. Uh, nou ja, Harry Mens inderdaad. Dat, dat, dat was hem inderdaad. Morgen verschijnt een biografie over mij... waarin ik staat dat ik geen lid mocht worden van de CPN. Dat was de laatste aanwijzing geweest. Inderdaad, Pim Fortuyn. Jullie zitten op zes, dat is helemaal niet onaardig. Uh, we gaan zometeen deel twee van de quiz spelen... en dan gaan we daarmee vermenigvuldigen.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 Vandaag luidt de stelling. De politie mag staken tijdens grote evenementen. Nou, daar hebben we net uitgebreid over gesproken. Dus u mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Dat kan door te sms'en naar 7070. U kunt ook gratis bellen. Het Nummer is 0800 1101. Een smsje kost namelijk 50 cent. U mag stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Dan zijn we terug bij ons duo uh, dat uh, echt uh, inspringt en het helemaal niet onaardig doet. Zes, uh, dat betekent dat er zometeen wel 23 vragen goed moeten zijn om uh, in de buurt van die 135 ja, te komen. Dat is nog wel even een klus, maar goed, het, uh, het, het, het eerste deel ging helemaal niet slecht. Jij hebt zelf rode koning, zie ik, dus jij doet even ja, even Het goed. komt omdat het hier gewoon 33 oh, ja. graden is. Uh, ja, okay. En ik wil mijn shirt niet uittrekken, want dan zit ik het te bloot bij. Ja, dat is de ja, het reden. Camera's, ja. die camera's, ja. Ja, die webcam's. Ja. Dat hebben wij dan weer. Gaat ook weer niet gemoeten. We, ja. gaan het, uh, we gaan het gewoon spelen. 90 seconden de tijd. Geef gewoon Fris van de Lever antwoord. Daar komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet de prinses die vandaag vijf jaar is geworden? Ariane. Dat is goed. De oprichter van welk computermerk is op 83 jaar leeftijd overleden? Kom maar door. Dat is goed. Bij een hardloopwedstrijd in welke stad nam een groepje renners de verkeerde afslag? Ja, dat was in Utrecht. Dat is goed. Hoe heet de foto-app die Facebook kocht voor 1 miljard dollar? Dat is goed. Welke opmerkelijke vogels werden gisteren gesirreleerd bij Lekkerkerk? Pigwins, ik weet het niet. Flamingo's. Wie oh. maakt definitief bekend dat hij niet de nieuwe trainer van PSV wordt? Ja, uh, Pas. Dat is Philip Cocu. Nee. Voor welk modemerk is de Belgraf Simons de nieuwe hoofdontwerper? Uh, Armani. Het is Dior. Welke oh. musical heeft de Phantom of the Opera ontroond als succesvolste musical op Broadway? Nee, weet Je de op van de ende, denk uh. ik, je op van de ende? Die cycle? Nou, dat nee. is niet van hem? Geen idee. Nee, geen idee. Lion King is het. Oh. Welke club heeft de titel voor de Jupiler League voor het grijpen? Den Haag van het Noorden. Den Haag van het Noorden. O, de en vroeger? Den Haag van het Noorden. Ja. Dat moet ik weten. Ja. Den Haag van het Noorden, ja. Uh, pas, tijd. Ik weet het niet. Zwolle. Zwolle, ja. ja. ja. In welk ja. land heeft een oud spion de presidentsverkiezingen gewonnen? Dat ze net vragen. Ja, dat moet je ook net maar weten. zuid ossetie Wie is volgens de Vlamingen de fotogeniekste prinses van Europa? Maxima. Ja, natuurlijk. Waar is zondag het grootste paasvuur ter wereld ontstoken? Ja. Oh, ik heb de foto zelfs voorzien. Ja. Maar vraag je, je nog niet hoe hoog het was. Dus je zegt dan weer wel. Hoe hoog was het zondag het paasvuur dat het groot meter en 23 ja. centimeter. Ja, ja. ja, Die tellen we er ook nog even bij. Het was in Espeloo trouwens. <lacht> Ja, nou Ik vind het echt, uh, ik vind jullie helden, nu al. We um, waren de zes goed in deel, 2, maal 6, komen we op 36. Ja, dan komen we 100 punten Het uh, is een record voor een duo, wordt er hierbij gezegd. <lacht> de ja, dat is nooit eerder een duo geweest natuurlijk, dankjewel. Nee, mooi dat jullie even meededen, want het is nou. voor de luisteraars ook mooi om even mee te doen. Melo van Hintem en uh, Jan Slachter, hartelijk dank. Ja. Uh, wij melden ons uh, straks na het internationaal weer, dan gaan we praten over uh, goud en zilver. Allerlei veranderingen voor juweliers. En we hebben zometeen een werklunch met Theo Vermeulen, dat is de directeur van de Goud- en Zilverfederatie Nederland. Als gezegd, na het NOS Journaal.